Schots, een beetje scheef, met groeven, krassen en doorleeft. En dat het eigenlijk niet helemaal meer past als de deurtjes. Maar dat het toch vanavond mag, dat het krom is, dat het misschien dom is, en je ogen zo moe, en je overhemd aan een wasbeurt toe, en het tafellaken met een vlek en geen zilveren bestek en dat we. Net Dat het zijn beste tijd heeft gehad Dat het niet rimpeloos als de deurtjes van een oude kast en de auto weer niet start en de nacht niet echt zwart, en het bed niet is verschoond.